Povell. Hmm, er brak gelijk een discussie los hier over wie van de twee nou dood is. Het is Jam and Spoon. Uh, het is, is nog steeds een fantastische plaat. Welkom, wel, welkom luisteraars. Het, de, de achtste aflevering van uh, de Toestand in de Dans. Ronald Modendijk hier. Hallo, hallo, hallo. En uh, naast mij gewaardeerde collega en beroepszijkert uh, Marcel. Vanavond ben ik in een goede bui, uh, Ronald. Oeh, moet niet gekker worden. Je hebt je <laughs> drugs genomen. Marcel, wat heb jij vanavond allemaal voor interessante punten? Um, ik bel Caspar uh, Povel. Uh, van Dance Valley. Hij gaat ons meer vertellen over het festival dadelijk in augustus. Waarom het maar één dag is in plaats van twee dagen. Juist. We hebben contact met Olaf Boswijk in 11 uh, in Amsterdam. Ah, uh, ja, of, club. bestaat drie jaar. En uh, ja, of ze nog langer door mogen van uh, de Amsterdamse gemeente. Cool. Wel ook met Joachim. Joachim Marijnen van het Remf. Ja. En uh, ook van On. En die clubavond, die vroeger... In ja, of heel zo. Ja, en of course zo heel erg hip was, die komt misschien wel terug. Oké, okay, spannend. Ja. Leon Brower, de gadget man, de gadget man. Wat you? Ja, ik heb weer wat hebben dingetjes. Een portemonnee met een LCD schermpje draadloze speakers voor op het strand, slippers met een opbergvak en een weer een nieuwe nieuwe vibrator, ook leuk. <laughs> En daarnaast de, de dance van het komende weekend. Ook oh, leuk. Uh, ik heb zelf ook een heel belangrijke mededeling. Ik uh, las net op internet dat uh, Erwin Koeman vertrekt. En dat gaat mij zeer aan mijn hart. Dus ik las uh, totaal uitzonderlijk één minuut in voor Erwin Koeman. Ik zat de afgelopen week eventjes te checken op internet, op de diverse fora. En uh, er zijn echt toch wel heel veel mensen die een groot probleem hebben met de, de komende line-up van het festival Dance Valley. Uh, wat ik ook vreemd vind is dat het weer van, een, weer, weer van datum is veranderd. Er valt ook geen touw meer aan vast te knopen. Uh, dus we gaan uh, eventjes bellen met de, de, de mannen van Dance Valley. Dat hebben we verleden week ook al geprobeerd, maar toen ging het niet helemaal soepel. Maar dit keer heeft uh, held Marshall Wijnstekers beloofd om het uh, voor elkaar te krijgen. Uh, deze plaat kregen we erg veel reacties op op dans.rijmon.nl. D-A-N-S D -A -N -S, op zijn Nederlands, want de kom maar Rotterdam. Dat is die hele mooie remix van Go. Erwin, Erwin, Erwin, dan gaat ze weg. Uh, vroeger was natuurlijk alles beter, uh, dat is nog eenmaal gewoon zo. En wat we toch even over vroeger gaan hebben, hebben we gelijk in de uitzending gehaald Casper. Hallo Casper. Hoi, hey goedenavond. Hey Casper, goedenavond. Casper is één van de belangrijkste mensen van Dance Valley. <lacht> en uh, onze gewaardeerde collega Marcel heeft allemaal vragen aan jou. Welkom in de uitzending Casper. Casper, welkom. Hi. Hoi. Uh, Dance Valley, 2007. Ja. ja. Waarom... Vertel jij, leg jij nou eens uit, waarom, uh, wat er nou zo verschilt met Dance Valley 2006? Ja, wat verschilde met 2006? Kijk, we hebben natuurlijk twee jaar achter elkaar, hebben twee dagen, twee jaar, twee, drie dagen geprobeerd. Ja. En uh, uh, dat was heel leuk en heel gezellig. Alleen, uh, ja, we hebben toch besloten om terug te gaan naar één dag. Dus ja, wat het grootste verschil is dat we in, uh, in plaats van een weekend gewoon weer een dag doen. Hmm. Wa waarom is, is dat dus blijkbaar niet gelukt, meerdere dagen Dance Valley? Ja goed, als je gaat kijken natuurlijk naar de kosten die je hebt voor het aanleggen van een camping, uh, uh, watertoevoer en al dat soort zaken meer, wat toch gauw in honderdduizenden euro's uh, uh, loopt. Aan de ene kant. En aan de andere kant als je toch gaat kijken naar uh, het danspubliek in Nederland, uh, uh, ja, is het toch uh, niet, uh, niet echt van uh, kom we gaan op de camping staan en we gaan eens een weekendje. Uh, ja, op die manier feest vieren. Zoals op Pinkpop en Lowlands bedoel je? Ja, ja dat je, met, je werkt dat toch met andere muziekstijlen te maken dan ja. uh, dan op Dance Valley. En daar werkt het wel. En uh, ja hier in Nederland werkt het niet. En als je dan toch veel kosten hebt en er is toch te weinig animo voor, ja, dan moet je op een gegeven moment een beslissing uh, nemen en dan uh, ja, terug naar de roots. Ja. Maar. Thema Cirque de la Dance. Uh, Houdt dat in dat elke tent een circus tent is geworden? Ja, het is zo dat elke area heeft dus een thema circus. Zo kun je denken bijvoorbeeld een main stage, waar je toch de grotere namen hebt, zoals bijvoorbeeld de Paul van Dijk. Met bijvoorbeeld een circus tussen of iets dergelijks. En als je dan gaat kijken naar bijvoorbeeld een HQ, moet je weer meer denken aan vuur, weet je wel, en al dat soort mensen meer. Dan uh, ga je bijvoorbeeld weer kijken naar Madhouse, ja, dan moet je weer meer denken aan het, uh, het uh, ja, Basje en Adriaan verhaal, uh, lang leven lol, <laughs> maken en lachen. En ja, ja, precies. Kijk, en dat is eigenlijk de achterliggende gedachte van het hele circus uh, gebeuren. Dus het is niet zo dat we meteen moeten denken bij circus alleen maar aan type de clown en Mamelou, maar gewoon eigenlijk alle vormen van circus, allerlei vormen van muziek gemengd uh, in één concept. Dat is de achterliggende gedachte. Duidelijk. Casper, ehm... Um... Even kritische vraag. Ja. Waarom eindigt altijd Carl Cox op het hoofdpodium? Waarom eindigt Carl Cox altijd op het hoofdpodium? Ja, waarom is er niet gewoon ieder jaar, uh, ieder jaar iemand anders? Ja, maar dat is elk jaar. Juist, Casper. Nou, oh. wat ik... <laughs> dat is ja, nou ik, een ik van denk, de... Wissen we wat? Nee, nee. We hadden, net e tijd. we hadden het er net even over dat ik uh, afgelopen weken uh, eventjes heel vaak gewoon uh, op internet ben gedoken. Yeah. En uh, zeg maar wat je het meeste leest over Dance Valley is, ja en nu staan er weer diezelfde namen en weer Karl Cox, enzovoort enzovoort. Um, Merken jullie dat zelf intern ook? Dat dat soort van, dat die vibe daar heerst? Ja, ik, denk niet, ik, denk, ik ben het daar niet mee eens hoor, want uh, uh, ik kijk, je leest er natuurlijk wel wat over. Je hebt natuurlijk altijd nog mensen die, uh, die ergens wat, wat op aan te merken hebben. Uh, sowieso als je het hebt hebben, hebben over Carl Cox. Ja, Carl Cox is Mr. Dance Valley, dus die kom je sowieso elke keer weer tegen. Dat, is, uh, dat, is, uh, dat staat gewoon vast, dat is, dat is simpel. Uh, aan de andere kant, ja, een Paul van Dijk, uh, bijvoorbeeld nummer 1 DJ van de wereld, moet oprunnen. Ja, klinkt misschien een beetje arrogant. Nummer 1 festival in de wereld ook natuurlijk weer staan. Ja. Dus ja, en aan de andere kant, ik, ik denk als je gaat kijken naar Oxia, Gabriel Ananda en al dat soort namen meer, uh, dat zijn misschien niet de sasha's en de Dickwits uh, die we uh, toch ook regelmatig hebben gehad. De nieuwe sasha's uh, en de Dickwits. juist. Maar ik denk dat je gaat kijken naar uh, Gabriel Ananda een Gabriel en Anda of een Oxia of wat dan ook. Dat zijn toch, uh, toch uh, hele leuke namen uh, op het festival. Dat zijn ook geen namen die al vaker op het festival gestaan hebben. En op die manier hebben we dus ook gekeken of we een leuke mix konden maken voor uh, uh, de dance. Als ik je zo beluister, hebben jullie gewoon intern al lang gewoon de wedstrijd gewonnen. Jullie hebben gewoon gezegd, van, joh, jammer wat de mensen daarvan denken. De poster en, en, en het altijd interessante boekje van jullie spreekt gewoon boekdelen, er staan gewoon veel nieuwe namen op. Welke naam is er nu gewoon niet gelukt? Noem mij eens een naam van jullie echt zoiets hadden van, oh, als die lukt... Ja, nou, we, hebben, we hebben geprobeerd om, om, de kijk we hebben natuurlijk Rush is, uh, is dit jaar op DanceFerry. Dat is natuurlijk een hele grote, hele grote naam uh, binnen het hard techno. Uh, waar, we, waar we gewoon heel blij mee zijn. Aan de andere kant wat, wat, uh, wat heel graag wel... Ja, heel voor graag de duidelijkheid, is. je bedoelt dan DJ Rush en niet de feestorganisatie? Ja, ja nee, nee, nee, Rush. Juist, oké. Okay. Ja, DJ, ja. ja. En aan de andere kant, als je gaat kijken, kijken we natuurlijk dit jaar ook weer... ...het HQ, podium, open air. Dat is ook weer natuurlijk denk ik, gewoon goed. Uh, de naam, als je mij vraagt van, uh, van wie we echt graag of wel hadden willen hebben... Uh, ...maar wat gewoon niet gelukt is, is natuurlijk gewoon Dennis Naglia. Die uh, op ons betreft was hij gewoon het jaar weer gekomen. Alleen uh, ja, die heeft uh, andere, andere keuzes gemaakt. Niet, niet voor Nederland. Oh, nee. Maar sowieso voor de planning voor dit jaar. En Schild, je Tom, eh? Schild je toch weer in Tom, toch? Schild je ja, toch weer in Tom? Boekingsvier. Daar kan ik niet te veel over vertellen. Bij <laughs> nee, <maar> mij wel. Casper, <laughs> <laughs> ja, Casper. Twee laatste. We zenden uit vanuit Rotterdam. Ja. En uh, jullie uh, UDC is natuurlijk vaak actief in, uh, in Ahoy. Uh, twee ja. vaste evenementen uh, ja. zijn kalkox en friends in Ahoy ja. en uh, arme van buren only ja. gaan deze twee evenementen nog door dit jaar nee kalkox uh, heeft uh, dit jaar zit maar geen creatief dat motivatie, creatieve motivatie, om dit jaar een kalkokcentrum te doen in Ahoy. Oké. Okay. Uh, dat vinden we wel jammer. Uh, we hebben ook op dit moment, ja, de vraag is eigenlijk ook wat hij eigenlijk gaat doen. Er zijn nog wat vraagtekens over. Uh, ik heb wel wat vermoedens en wat ideeën, maar ik kan er niet zoveel over zeggen. Uh, I'm in only, daar uh, kan ik op dit moment helemaal nog niet over zeggen hoe we daarmee omgaan. We komen wel sowieso met twee hele nieuwe concepten terug in Ahoy dit jaar. Kan ik Eind november was het al, hè? Laatste zaterdag. Toch? Sorry? De laatste zaterdag van november. Wat is de laatste zaterdag van november? Armin Olie. In hoor je. Nee. Nou, dan zijn we er. Dat wilde ik weten van je. <laughs> maar de laatste zaterdag van november. Dat is niks gepland in ieder geval. Voor Armin Olie. Oké. Okay. Goed. Goed. Hé, hey. Casper. Um, ik wil je eventjes uh, van harte danken dat je gewoon even in de uitzending mee komen. Oké. Okay. Ja, zo te gek, uh, gewoon zo'n uh, inside uh, person van een, uh, zeker voor heel veel dansliefhebbers een uh, uitermate belangrijke uh, festival. Dance Valley is toch, uh, ja, kindje van de Nederlandse dansmuziek en daar mogen we best trots over zijn. Dankjewel. Ja? Ja. Hé, hey, dankjewel en uh, hoop dat je een uh, leuke editie dit jaar hebt. Succes met het programma van Dankjewel man, hoi, hoi. Dankjewel, dankjewel Kaspel,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 Gadgetman is awake. Ja, en dit is nog steeds Toestand in de Dans. Uh, reacties dans. Raymond.nl En uh, de man die we nu voor de microfoon trekken. We hebben hem hier uh, Gadgetman genoemd. Leon Brouwer. Uh, zeg maar, wat, wat heb je deze week voor ons? Ja, weer een aantal dingen. Ik begin met uh, portemonnee met een LCD scherm. Ja, meestal kan je maar een stuk of drie foto's uh, erin plaatsen. Nu is er uh, mogelijkheid voor een digitaal fotoschermpje 1,4 inch uh, voor 59 dollar beschikbaar van Brookstone. Dus kan je een stuk of 50 foto's uh, inzetten. Dus dat is wel aardig als je een groot, uh, groot gezin hebt. Um... Flipflops, dus uh, de, de slippers, met een, uh, een opbergvak erin. Dus Je hoeft alleen maar een handdoekje mee, slippertjes, sleuteltjes kan je in je slippers opbergen. En, uh, en je geld, en je kan gewoon lekker gaan zwemmen. Slippertjes laat je staan, op zich uh, weinig kansen dat, uh, dat je je spullen kwijtraakt. Dus misschien kunnen de Duitsers dan stoppen met kuilen graven om hun spullen in te zetten. He, kunnen ze gewoon slippertjes laten staan, ja. dat zou wel handig zijn. Ideaal. <laughs> knappen we van op um, draadloze speaker set die opgeladen wordt uh, door zonne-energie voor op het strand uh, heeft de grootte van een uh, thermosfles. en gaat het ook hard dat is eigenlijk de ja, 70 decibel dat is wel aardig toch Nou, 70 decibel nog niet eens voor een voor op... voor op het strand als je misschien kan je er een paar bij elkaar binnen vijf ja. watt speaker 70 decibel nou ik, uh, ik zeg gewoon wel 30 150 kopen. euro dus uh, inderdaad nou jij koopt de 30 en dan uh, nemen we het mee naar het strand ideaal dat is en ten, oh nee, Sony komt trouwens met een, uh, een camera voor op de PSP voor 50 euro, 16 mei verkrijgbaar. Um, ja, op zich PSP2? Dat is die kleine... Er komt een opvolg. Als... Nee, de draagbare. Nee, dat is een, een losse camera die je erop kan zetten. Dus dan heb je een digitale camera op je Playstation. Die draagbare. Ja. Dat gaat te snel voor jou die ontdekking. Ja, dit gaat echt te snel. Ik heb gewoon een telefoon en dat gaat dan... Ga eens naar buiten, ga eens uit je studio. Er gebeurt van alles om je heen. Ik vind het onder de gordel. Uh, Erwin Koeman, wat vind jij hiervan? Nee. Ja, dat is duidelijk. En dan, uh, nou, na het succes van de, de Oh My Bot, uh, heb ik weer een uh, vibrator gevonden van Talk To Me. Ja, even voor alle duidelijkheid. Ik heb daar, een, ik heb daar ook mail over gehad. Ik, uh, de, uh, ja, kan ik dat delen? Nou, er is een oma van 73... En die heeft dat ding geprobeerd, maar die zegt gewoon dat als hij haar normale muziek draait, dus als zeg maar hij een redelijk vriendelijke klassieke muziek, dan doet hij het niet zo goed. Het is toch een nee, die, je moet hem, ja, hij, die oma die bot die reageert op volume. Ja, oh, dat moet harder. Hij moet harder. Nou, uh, mocht je luisteren. De oma van 73, ik noem natuurlijk geen namen, ik zeg ook niet waar ik zeg ook niet waar ze woont. Maar je moet het volume uh, harder zetten en dan uh, dan werkt je iPod wel. Dus het is wel op eens op je iPod aansluiten ja, en vibreren. er zit ja een, een spitter op en dan uh, hij reageert dus wel op volume, dus het is wel waar van masturberen wat je doof. Um, nee, die talk to me, dat is, ook, dat is wel aardig. Er zitten twee, zeg maar, twee plekken op. De ene reageert op hoge tonen. Dan krijg je een soort kieteling. Op de, op de juiste plaats. En de andere op de zware stem. Dus als je een keer zeg maar, een beetje zin hebt in, in kietelen, dan neem je een... Uh een lover mee naar huis met een hoge stem en heb je wat zeven gezin dan neem je een lover mee naar huis met uh, met een zware stem ik neem <laughs> ik neem ik ik moet even iets delen met de luisteraar ik heb zo'n hekel aan radioprogramma's waar stel van die lachzakken heel dat zitten te lachen om elke opmerking die de presentator maakt en ik neem me iedere week voor om niet in de lach te schieten bij de dingen die jij meeneemt maar dit gaat toch helemaal nergens over nee, maar... een vibrator die reageert op hoge tonen en lage tonen ja. Ja, het, het is echt zo. Kijk, ik zeg dat met een stalen gezicht. Ik kan er niks aan doen dat jij dit al in de lach schiet. Ik bedoel, het wordt echt geproduceerd. En verkocht. En het, en, ja. Nou, dit was het dit was hopelijk, hè? Meer is niet. Dit, dit was het, ja. En we gaan zo meteen nog wel uh, bij een abonnement op Bright... weer een paar van die Oh My Bots weggeven. <laughs> dat mag jij dan doen. Dat doe ik. Wat moeten mensen daarvoor doen, by the way? Mail mailtje stuur naar dans.rijmond.nl Fijn, voor iedere dame die luistert, of natuurlijk voor iedereen anders mannelijke slag die ook eens wil weten hoe het is om een vibrator in een plek te stoppen waar het heel vaak donker is, mail even naar dans.rijmond.nl en Leon Brouwer zorgt ervoor. You're a different man, but reaction is the same I spend so much energy, but she keeps rejecting me Ik was afgelopen week wederom, ik had eigenlijk, afgelopen week eigenlijk helemaal niks te doen, ik heb erover nadenk, uh, op een forum uh, en daar schreef iemand over deze show dat we heel vaak dezelfde muziek draaien. En dat klopt. was hij Engels, uh, Engelands, Engelands Hoop in de bange dagen, L.T.J. Buckham. Ik heb hem wel eens live gezien, vond het net zo slaapgewikkeld als deze plaat. Maar de toestand in de dans is nu eenmaal geen dictatuur, alhoewel ik wel alle knopjes bedien. Dus af en toe draai ik een plaat die ik helemaal niet leuk vind. En uh, dat is dus dit bijvoorbeeld. En, uh, dus dit dan, dan denken luisteraars meteen van, nou, dan vindt Marst dat waarschijnlijk goed. Ja, nou, of, dat is ook zo. Of, of Leon, dan <laughs> groot fan van drum and bass. En L.T.J. Buckham, uh, de man, de Waarom ontdekker van de intelligent drum and bass, oftewel de jazzy variant. En, maar waarom draai ik deze oude plaat? Kom op. Deze man staat op, uh, op op vrijdag 8 juni, de dag voor mijn 30ste verjaardag, dus het wordt legendarisch in de winkel van Sinkel in Utrecht. No more That leads to sedating the youth that suffocates inside no more forever no more because i've been shut my eyes and the difference between god Vast alweer, ik heb een, uh, een mailtje gekregen laatst van de directie van uh, Rijnmond. Ik moet mijn taal af en toe een beetje goed in de gaten houden, maar dit is echt een geile plaat. <laughs> dit is volgens mij gewoon de enige. Maar dan zeg ik het op z'n Duits. Voor mij is het, als je op z'n is goed, dat is geil. Het is een goeie, geile plaat. Dat is toch Gans, oké? Okay? Gans geil. Gans geil. <laughs> uh, ik wil heel even met jullie hebben tijdens dat deze plaat nog even doorkabbelt. Oh, nog heel even. Ja, het is gewoon een hele fijne plaat. Wil ik het even met jullie hebben over Koninginnendag? Uh, zijn jullie met Koninginendag nog in de stad geweest? Rotterdamse stad, dan de Brem. Ik wel, ja. Jij wel. Jij Klein beetje. Pannenkoekstraat neem ik aan, jouw kennende. Als Rosé-innemert. Ja, Pannenkoekstraat ja. en nog ergens bij het Parkzicht. Ja. Hier ook om de hoek geweest. Waar is hier? Dus dit is de raad hoor, Nee, je heet geen kruiskade hier, hè. Binnenweg. Oh, ja. Erg, hè? <laughs> Beste Pannekoekstraat. Uh, Marcel Wijnstekers, waar ben jij allemaal geweest? Ik ben nog steeds aan het klussen Ronald, dus uh, ja, ik heb, ik heb tussen het stof en de stenen en de cement. Jammer maar dit, maar goed, maakt ja. niet uit. Uh, maar ik moet even één ding kwijt, want uh, ik weet niet hoe de luisteraars dat vergaan is. Uh, Koningin de Nacht moest ik met mijn beentje optreden in Amsterdam. En daar was, waar, er waren er een paar honderdduizend mensen en iedereen kon lopen en overal was muziek. En toen dacht ik van wauw, Koningin de Dag, ik ben te gek, ik ben vrij. Voor het eerst in het jaar een vrijdag genomen. Ik ga de stad in en wat ik nou zo vreemd vond is dat overal stond een hekje omheen waar muziek aan stond. Wat, wat is de achterliggende gedachte daarvan? In, in onze stad? Veiligheid in de stad. Dat alles goed bij elkaar is, dat het niet uit de hand kan lopen. Dat, dat, dat, ja. Maar ik was bij die witte zaak even op de pannenkoekstraat. staat, die op de hoek. Zo uh, Zo En ik voel me met een, een como zak. Het was gewoon helemaal. Je moest met allemaal mensen in een, een beetje een gevoel kregen. Ja, je kon er ook niet meer bij. Er stond een veiligingsmeneer. En, uh, nou. Maar dat is toch, wat vinden we hiervan? ik vond het niet gezellig maar nee als je eenmaal had, binnen was rotterdam, wel maar rotterdam is trekken massaal naar amsterdam dat uh, los ik van de week in het AD. dus uh, dat zal het dat resultaat er echt zijn in? Ja? dat stond in het AD. En, en de politiek heeft daarop gereageerd en die gaan het volgend jaar iets gezelliger maken heb ik uh... oh dat is ook al eigenlijk... dat is ook al besproken want ja het is toch slecht voor de stad fijn is het hè? ik ben gewoon een presentator die gewoon de hele tijd oud nieuws verkondigt Dus bijna op. Eerste uurtje. Hmm. Krijgen we tweede uur. Tweede uur krijgen we natuurlijk nog even Ted Langebach. Die komt vertellen uh, wat voor verschrikkelijk wazige dingen hij allemaal heeft gedaan afgelopen week. Uh, waar je vooral niet heen moet. Uh, we krijgen nog een nieuw Nederlands talent. Je heeft een plaatje gebracht. We gaan nog even praten met iemand van Club 11 in Amsterdam. En wat we ook nog eventjes gaan doen is met Joachim praten over de terugkeer van een heel oud en zeer gewaardeerd feestje in de Of Corso. Ja, we gaan allemaal leuke dingen doen. Ik heb er wel zin in. Een tweede uurtje komt er zo aan.